Waar je de radio voor aanzet. Golse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lonen, Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Bernard Robben en Gerard de Groot. En de techniek is weer als vanouds in de vertrouwde handen van de echtgenoten van Stefan Eigenaar. Ik dat goed hè? Ja hè? Zo, maar die stelt volgens vervolgens maar net zo technisch, net zo goed. En vanavond wordt Golse Kringen gepresenteerd door Bernard Robben en Lucie Roodbol. En we hebben drie zeer interessante gasten bij ons uh, groot uur rolse Kringen. Namelijk uh, Kees van Rooij, die na 50 jaar graven delft om niet in een gat te vallen. Ik vond het trouwens was ook een leuk interview in de krant. Uh, ik vond het wel grappig dat jij daar zei van, uh, ik ben smiddags wel vrij, dit kun je niet missen. Ik zou toch echt in een gat vallen. Ja. Ja. Ik hoop niet dat je het ooit nee, gedaan hebt, Kees. Niet in een gat nee. in ieder geval. <laughs> En de andere gasten zijn Annemieke van Puijenbroek en Astrid Kraal over uiteraard het sponsorcontract van de HAVEP. Met name over dus, ja, dat, de, de nieuwe naam van de kapelle, of de nieuwe stichting. En wil ik eventjes weten: is het nou Annetje of Annetje? Annetje. Het is Annetje het is van Puijenbroek. Ja. Ik had een hele discussie over met Jan van Eyck. En ja. Jan zei: Annetje. Ik nee, zei: Nou, fout, Jan, ik ga het fout, vragen. Jan. Ja. <laughs> Maar daar gaan we dus uitgebreid over hebben dadelijk. Maar als altijd doen we altijd even een rondje. Wat was er in het nieuws? En dat mag lokaal zijn, maar ook nationaal, internationaal. Wat jullie kwijt willen en de moed waard vinden om even te memoreren. dat uh, Laat maar eens horen. Astrid. Ja, wat ik zou willen zeggen is. Afgelopen week is natuurlijk enorm in het nieuws geweest. Alle aanslagen in Parijs. En als ik daar dan naar kijk. Dan vind ik ineens de wereld zo ontzettend groot en ingewikkeld. Dan denk ik, ik geloof niet dat ik er meer al te veel van snap. En dan is mijn eigen nieuws van deze week, dat um, binnen het bedrijf waar ik werk, uh, heb ik een medewerker. En die heeft een heel klein zoontje van zes. En die heeft afgelopen weekend een nieuwe lever gekregen. Alleen. En uh, een jongetje van zes wat een lever krijgt van een ander kindje wat overlijdt. Ja, dat is mijn nieuws van deze week. En het is goed gegaan en oh, oh, hij leeft gelukkig. nog en hij kan weer verder leven. En dan denk ik, weet je, hoe verschrikkelijk ik ook alles in Parijs vind en de dreiging in Brussel en dat dan de Sinterklaas in toch niet doorgaat. Hm. En dit kindje zette de avond voor de operatie zijn schoentje en die zei misschien ben ik met, met Sinterklaas wel weer uit het ziekenhuis. Jo. Daar is hij niet hoor, want hij ligt in Groningen en daar ligt hij nog weken. Maar het is goed gegaan. Het is goed gegaan. Het is goed gegaan. Dus enerzijds prachtig nieuws ja. en van de andere ja. kant een nieuws van Manneke dat overleden ja, zet, ja, dat is, dat is zo ja. twee dubbel. kanten dubbel. van... Ja, nee, ja dubbel. Ja. Ja. Ja. Zo dubbel. Ja. He? Ja. dubbel ja. Ja. ja, en als je dan, uh, nou ja, iedere moeder van kinderen die snapt ja. wat, wat daar voor emotie bij komt... Ja. Zes jaar, zeg maar. God moest niet, moest niet mogen kunnen. Hè? Dat ja, in ja, de gebeuren gewoon. Ja, ja, ja. Goh, ja. Dus ja, dat is altijd, als het, als het nieuws zo groot is, ja. dan denk ik altijd, keer maar terug naar de kleinst mogelijke eenheid. Naar ja. wat ik nog kan snappen. Ja. En het meeleven met zo'n gezin in Groningen en zo'n kindje. Ja, ja, dat is mijn nieuws van afgelopen week geweest. Ja, dat ja, is een heel nou, persoonlijk vind, stukje. Ja, ja, nou, ja. ik ook bijzonder nieuws. Ik ja. hoop dat het ook allemaal goed gaat en ja. zo. Uh, Jongen, jonge, jonge. Ja. jonge. Gooi, ja, daar ben ik gewoon even stil van. Ja. Ja. Annemiek, jouw nieuws. Ja, ik ben afgelopen zaterdag op bezoek geweest in de Bocht. Ja. Want de Bocht bestaat 70 ja. jaar. En ik heb uh, heel veel herinneringen aan de Bocht. Want. Uh, ik, mijn heerom, Leo Pessers... die zat daar in het bestuur van de bocht. Mm -hmm. En die heeft in de jaren 50 al... mijn moeder gestimuleerd om personeel te nemen... dat uit huizen de bocht kwam. Aha. En die meisjes die waren dan bij ons voor dag en nacht. Ja. En moeder stuurde hen altijd... S middags een paar uur naar hun kind. Omdat ze die band tussen moeder en kind zo belangrijk vond. En ja, hoe gaat dat? Dan zeg je op woensdagmiddag... mag ik niet eens mee? En hoe klein ik ook was... ...ik besefte toch wel... ...dat ik daar in een hele andere wereld terecht kwam. Ja. En dat het moeder zijn... ...dus kennelijk ook... ...heel anders kon zijn. Ja, ja. En naarmate ik ouder werd... ...wij bleven altijd die meisjes houden... ...en um, kreeg ik van moeder ook meer informatie... ...meer achtergrond... ...van wat zich daar allemaal afspeelde. Zo. En zaterdag werd dat weer zo... ...kwam zo bij me binnen... ...want... Daar liepen heel veel mensen rond die daar geboren waren of die daar ja, geweest ja. waren als moeder. Die liepen ja. met foto's rond, daar werden ja. echte intakes gedaan. Ja, ja dan uh, misschien wel een beetje hetzelfde in, als, als Astrid zegt dan... Ja, dan denk je ook verdorie, wat, wat mag je toch dankbaar zijn dat je, dat je op een ander plaatje terecht ja. bent gekomen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dat kan de wereld voor veel mensen toch... Ja. Ja, hard en ja. moeilijk zijn. Ja, ja. En wat doen ze mooi werk op de bocht. Ja. Uh... Er stond vanmorgen nog een uh, flink stuk in de krant, hè, want ik ben ook wezen kijken en ik was iets te laat. Maar mij viel dus op dat het zo ontzettend uitgestrekt was. Enorm, gangen. Enorm, dus ja. ik liep daardoor ja. en ik was helaas te laat voor de Heb rondleiding. Heb je de film gezien? Heb ik gezien, ja. En dan ging het ook over ja. die gangen, hè, ja. die zo ja. bedreigend ja. waren als ja. er nieuwe meisjes kwamen. En dan mannen. nooit weer. Van alle ja. kanten begrijp ik ja. ook wel dat de gemeente die lap al interessant ja, ja, vindt. Ja, het is echt een lap, hè. Het is een zeer een groot gebouw. Heel en mooi ik kon het me nog herinneren toen wij vroeger bij gingen in Goorlen wonen. En ik fiets voor het eerst, zeg maar, dus over de Tulburgse ja. zo naar, naar Goorlen. En toen keek ik, dan naar, ik keek naar Huizen Anne en ik keek naar, dus naar het Huizen in de Bocht. Ja. En uh, ja. Zoals er vroeger bij stond, als ook was ook een fraai gebouw. Ja. Hè. Ja. Jammer dat het is afgebroken. Ja, er is nieuw ook. bouw voor ja. gekomen. En wat er nu staat, is niet veel. Nee. Maar er, ja, er is, uh, er is 70 jaar historie. 70 Echt? jaar moederschap ja. Ja. in alle vormen ja. en tonen. Ja. Ja. En wat ik ook nooit heb geweten, dat het dus na de oorlog is opgericht. Ja, voor ja. moeders van kinderen ja. van bevrijders of ja. van Duitsers he. ja, ja. Ja. van het bevrijder hè. een kind van de bevrijder of ja. van de bezetter ja, ja, ja. en het, het, het huis zelf is ooit, is ooit uh, gebouwd als, uh, door, een, door een fabrikant als een soort vakantiehuis ja. zo is het gebouwd ja. we krijgen een tip dat we goed in de microfoon hey, goed in de moeten microfoon, spreken. Moet dus, uh, spreken je moet hem bijna opvreten zeg ik ja. altijd microfoon <laughs> Nou, dat was aardig nieuws, uh, ja, aardig ja. nieuws, ja. Ik vond het de moeite waard en daar hebben veel mensen gebruik van gemaakt. Het was heel en, het was erg hard, druk. Het was een hard stikkerdruk, ja. Dus dat goed georganiseerd. Ja. Dus, uh, vanaf deze plek wensen wij Lian Smits, de directeur veel Succes. Ja, heel bij de nieuwbouw. veel Succes, ja. En ik hoop dat ze het uh, rap de grond kunnen verkopen en uh, de, de nieuwbouw kunnen uitbreiden. Zo dat is het. Is, dat is noodzakelijk. Ja. Bedankt voor jouw nieuws. Kees, had jij nog wat te melden? Nou, ik eigenlijk niet wel, nee. Helemaal niks? Nee. Wel. Nou, dan gaan we jouw dagelijks uitvoeren. De tand voelen ja, nee. over jouw grafdelverschap. Dat is een Ja, ja. En uh, jij nog nieuws te melden? Nee, ik heb nee, eigenlijk niks nieuws te melden. Dat is dat ik de, de... Ja, uiteraard de dreigingen in Brussel in, in en in Parijs... Die houdt nee. mij wel bezig. Maar verder ben ik, uh, ja, zoals u weet, lid van een koor. En wij waren zondag hadden wij een... Uh, een, een, een concert in de Hilvari Hilvaria Studios. Ja? En daar was ik zo druk mee bezig. Dat eventjes het Gorrelse nieuws wat langs me heen is gegleden. Ja, ja. Dus dit keer ah, geen nieuws. Er was ook heel leuk nieuws in Heel Beek. Ik las uh, ja. in mijn werk voor de stichting volg ik ook de heel verboden natuurlijk. En daar las ik een artikel dat de winkeliersvereniging Heel Beek... die heeft besloten om dit jaar in hun stempelactie voor Sinterklaas en dergelijke... Uh, om niet heel dat bedrag uit te keren... maar om een gedeelte daarvan naar de voedselbank te doen in oh, Tilburg. En dat vond ik ook ja, zo ja, mooi ja, nieuws. Ja, ja. Dus, ja. Ja. Maar een ja. vrij ja. initiatief, hè? Ja, een ja. heel goed ja. initiatief, ja. Ja. Ja. Oh, leuk. Dus even kijken, ik had uh, nog een paar dingetjes genoteerd, niet overdreven veel, maar uh, er stond de afgelopen, ik dacht vrijdag of zaterdag een uit, uh, groot stuk aan de kant over de, de, de, ja, de, de Zuidwal, de Zuidas van Goren, zal ik maar zeggen. Dat is het, uh, het gebied dat bebouwd gaat worden vanaf uh, de fabriek van Jan van Bezout tot voorbij juli ja. En als je dat dan ziet, dan ziet er het heel fraai uit. Het zal nog wel enige tijd duren voordat het er staat, want er is toch iets van een termijn gepland tot 2024, begreep ik. En aanstaande woensdag komt het in de gemeenteraad. Dus kijk hoe de gemeenteraad zich daarover gaat ja. uitspreken. En er zijn best veel van plan, hè? Ja, ik weet de boeg, de boeg, de boeg, de boeg. er een, niet al in zijn Als ja. De dus zuid dat wil zeggen, daar langs de lijn? Ja. Ja, de boeg, ja, dat, dus dat is een dat heel mooi stuk, hè? Ja. En ook veel nou, je dus moet de... het zo zien. De terrein van, van uh, Jan van Bezaouwe, ja. een deel gaat daar weg. Daar kan gebouwd worden. Ja. Dan ga je dus achter de kerk door, achter uh, Puienbroek, de Huizen ja, Anna door. Ja. Ook in de tuin van Huizen Anna ja. wordt zelfs gebouwd. Ja. Watermodenstaat, staat het fabrieksterrein dus van de haven momenteel. En uh, dat gaat tot dat. Uh, de vloed toe. Dus zeg maar dat ja. dan die, die dijk uh, ja. die, die ja. van de uh, Bergstraat naar uh, Brehees loopt. Oh, dat stuk gaan ze toch. Maar je moet het maar eens kijken in de krant. Er stond een, een soort tekening in. En uh, nou, ik ben op dat ze niet in de vloed gaan bouwen. Dus ja. ze gaan wel tegen de rand aan. Ja. Ik, ik, ik loop best veel te wandelen. Want ja. het is zo'n mooi stuk. Ja. Ja. Laten ze daar ja. toch met hun handen ja. vanaf blijven. Ik ben ook altijd een ja. beetje dubbel in. Want toen ik het in de ja. krant zag, dacht ik. Oh, je zal er maar mogen wonen. Ja. Ja. Want dat ja. zou ik dan weer ja. wel willen. Nou, maar ik, ik, wil, ik... Woon, ik mag dus wonen aan de vloed. Ja. Maar goed, de ja. ja. dan denk ik wel. Ik, ik wil daar heel graag zelf wonen. Maar ik vind dan dat andere mensen daar niet mogen wonen. Dus ja. dat is heel oneerlijk. Maar het hele mooie stuk wordt niet nee. Dat blijft natuurlijk. Ik Kijk hoop, maar eens ja. als je... Ze bouwen, ja, heel, ja. ze bouwen er heel verantwoord. zo Kijk, okay. dat, ze, dat ze op zo'n fabrieksterrein gaan bouwen, vind ik op zich. niet Prima, ja, ja, nee. tuurlijk, en En, en ja, belangrijke ja, deel ja, van de fabriek die blijven overeind. Maar ja. ik zeg, er is toch nog een... En dan praat je over alles bij elkaar. Toch een, iets tussen de drie en de vier woningen. Ja, wonen. Ja. Die daar ja. weggezet weg ja. worden. En toch ja. is het een mooi stukje groen ja. ja. Ik vind het ook eigenlijk een heel authentiek stukje. Ja, zo net achter de kerk. met Dat is zo mooi daar. Het een beetje een onduidelijk stukje. Ja, daar hou ik wel van. Ik ook. Dus ik zou het heel jammer vinden als dat karakter daarvan weg wat er wel worden. gebeurt, is dat ze de lei een stukje verleggen. Want de lei is zeg maar, bij mij achter is hier min of meer gecanaliseerd, rechtgetrokken. Ja, ja. Die liep bij ons achter de tuinen vroeger, is opgeschoven, is rechtgetrokken. Die wordt ja. nou dus uh, weggelegd. En wordt verder opgeschoven, en dan komt die meanderend ja, terug. Ja, dat is nieuw. Hè? En dat doet dan, ja, dan moet dat, weer En, meanderen. en, ja, en dat, ja. doet dan, dat doet dan, uh, dacht ik, uh, Rijkswaterstaat Of, of landschap, die, landschap, landschap, ja. Landschap, ja. He, die daar. Ja. Ja. Dus nou ja, we zullen het op de voet blijven volgen. Laten we eerst maar eens kijken wat de gemeenteraad ja, wat van die zijn, plannen ja, vindt. Het ja. zijn dus in ieder geval forse uitbreidingsplannen voor Goorlen. Nou, en dan vond ik het ook een bijzonder aardig artikel. Dat stond in het Goorles Belang vorige week. De participatieraad is van start gegaan. Het begint allemaal met een goede dialoog. Nou, dit lijkt me echt een onderwerp om ook eens een keertje te bespreken ja. in, in dit programma, in Goolse geringen. En uh, dit houdt verband, die, die, die participatieraad, met de decentralisatie van de WMO, dus de wet maatschappelijke ondersteuning, de wet werk en bijstand, de participatiewet en de jeugdwet. En dan lees ik even verder, sinds de invoering van de WMO is er meer druk komen te liggen, meer nadruk komen te liggen op de zelfredzaamheid van de hulpbehoevende burger. Want, wist de boodschap, we moeten terug naar een samenleving waarin de overheid niet meer alles voor u regelt. Ik vond het een zeer boeiend onderwerp. was ook goed beschreven. En, uh, nou, ik zal het toch eens uh, aan, voorstellen om het in een, keer een keer te bespreken. Het is uh, ja. heel ja. actueel. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar ik merk dat ook in mijn werk voor de stichting. Waarin de mens toch eigenlijk de grootste component is. Uh, en ik word heel veel geconfronteerd met burgerinitiatieven. Hele mooie burgerinitiatieven. Die echt voortkomen uit, die, uit deze nieuwe wet. Ja. ja. ja. En Buren elkaar weer. Hè. Ja, Kijk, in ja, heel Veren Beek ja. heb je de buurtondersteuners. Ja, ja, in Riel ja, is begonnen ja, met een dorpscollectief. Ja, dus, uh, Vanuit het IDOP, dacht ja. ik. Hè. het, het, uh, in mm, het Integratie-dorpsontwikkelingsplan. Mm, ja, dit soort dingen komen steeds ik kom meer en beter van de grond. En van de op zich, maar het kan ook niet anders. De, de, de overheid trekt zich toch langzaam ja. terug. En de burger moet toch wat vaker aan zichzelf denken. Ja. En ook aan zijn medemens. Absoluut. Ja, en, en de ja. overheid verlangt ook min of meer. Zo van, uh, ja, dat ze ook hulp en bijstand bieden. Hè? Maar ik ja. hoop wel dat ze een, een, een soort buffer blijven. Dat als het echt blijft gaat. Altijd. Dat, dat, blijft, ze, dat blijft altijd. Dat blijft uh, altijd een vangnet vindt, over. Toch wel dat gaat ze wel een vangnet blijven. Want ja. Ja. er zijn ja. mensen zo kwetsbaar. die. Ja. Ja. Ja, ...heel moeilijk contact te hebben met anderen. Plus het risico vind ik ook wel van dit soort initiatieven. Uiteindelijk, laten we eerlijk zijn... ...is het bedoeld om geld te besparen. Ja. Ja, laten ja. we dat niet vergeten. Ja. Ja. Het, het zijn pure eh, bezuinigingen. Ja, ja en Het zijn prachtige initiatieven die je ja. op ziet bloeien. Ja. Ja. Maar precies wat Lucie zegt... ...laten we oog houden voor de mensen die daar net buiten vallen. Ja. Want ja. er is een groep... ...die ja. echt niet ja, die voor zichzelf en voor ja, elkaar ja, kan ja. zorgen. die is er echt. Ja. En ja, dat uh, bovendien... Uh, Netjes, het is inderdaad een bezij... En soms kom je met problematiek te maken waar ik met al mijn goede ziel en al ja. mijn goede wil weinig in kan betekenen. Ja, klopt. Nee. Ja. Nou, ook in dit artikel stond dat ze namelijk ook al hier alleen in Goorland al 800 zogenaamde keukentafelgesprekken gevoerd ja, hebben. Ja, dus als ja, mensen ja, iets ja, aanvragen, ja, ja, en dan, uh, dan word je thuis bezocht en in de huiselijke sfeer ja. aan de keukentafel wordt ja, ja. gewoon ja. gevraagd: van waar gaat het over? Wat wil ja. je? Ja. En echt op die manier er samen uitkomt, vind ik op zich helemaal, daar is niks ja, mis mee. Maar nee. dat er al 800 van die gesprekken ja, gevoerd zijn. Ja. Ik, ik heb ook de indruk dat de gemeente ja. Goorden dit heel serieus neemt. Ja, en heel goed. Ja, ja, zonder meer. Nou, dat was mijn nieuws. Nou kunnen we naar uh, het onderwerp, uh, Kees. En we yeah. beginnen met jou als eerste, jongen. Een groot krantenartikel. Niks pensioen, ook na 51 jaar. Delft, Kees van Rooij, de graven in Goorlen. Kees, ik vond het een leuk artikel. Je hebt ook een, uh, een hele aardige receptie aangeboden. Dat was een druk ja. bezochte receptie. Ja, het was druk, ja. Denk er dan met veel plezier aan terug? Ja, zeker. Ja, dat kwamen met de mensen erop af, hè? hè? Ja, ze ja, dat waren er echt. Dat was goed verzorgd, toch? Ja, het was uitstekend ja. verzorgd. Uitstekend ja. verzorgd. Ja. Nou, bij, bij ik deed Kees, was ze eens op internet gaan kijken. zo van, is nou, Ik tikte gewoon in zo van. Wat houdt het werk van Delver in? Dat tikte ik in op internet zo, zo stel ik die vraag. En daar komt van alles uitrollen en ik schrok ervan. Zoveel, zoveel. Dan begin ik eens oh, met, het ja, begin ik met het eerste. Wordt er geschreven, het is uh, ook zo dat de grafdelver in feite niet bestaat. Er zijn verschillende mensen op verschillende manieren met Grafdelven bezig. Op grote zelfstandige begraafplaatsen zijn het fulltime functies, maar wordt het werk vaak met machines uitgevoerd. En jij bent nog een handdelver hè? Ja, je de hand. Jij maakt die kale van twee meter diep met de hand. Ja, ja, ja. Je ja, dan komt er ook geen ruimte. En dan allemaal maar ja, dan ja. kunt er paar. Je kunt ermee machine ja, ja. bij komen. En dan, ja. dan, uh, dan dat dan is toch dan heel kunnen. zwaar werk. Want een gat van twee is meter ja, graven, is behoorlijk ja, diep. Ja, maar ja, dat is is toch? behoorlijk diep. Je ja, ja. Ja. Ja. Nou, bent ja. het gewend en dat uh, scheelt natuurlijk. Hè. En, en hoe vaak stuit je dan op grondwater? Ja, en en daar hebben we helemaal soort... geen last van. Nee, dat zit heel hoog bij de grond. Ja, okay. Daar is geen moeite mee. En zoals nu met de vorst in de grond strak is heel praktisch. Op, ja, dan houdt het op. Maar dan moet er wel, stel dat het vriest. Ja. De begrafenis moet wel doorgaan. Dan moeten echt met boren, dan? met drulboren moet je dan naartoe. Nou, ik heb het afgedekt liggen met blad. En ja. de bijzetting af het ineens, dat weet je natuurlijk niet. Je dan moet de hakken. En dat ik, ja, bij, maar dat uh, gebeurt uh, wel. De, de, dat heeft, wel Heeft ja. de vorst bij jou wel eens goed in het eten Gevoed Ja, uh, ja? geëcht inderdaad Nou niet meer natuurlijk Maar dat er een dikke een halve meter in de grond zit Dan kunnen we uit oh, oh. ja. Een hakken. halve meter vorst Ja een halve meter vorst we hadden jouw 40 druk. Dan staan de zweetrubbeltjes op jouw voorhoofd. Denk dat wel, ik, ja, maar toen was Kees ja. ook nog 40 jaar jong. <laughs> ja, dat is ook. Ik Even vind kijken. Het een heel intrigerend beroep, Ja, 12. Ja, ja, 12. Ja, ja, ja, ja. Nou, zal ik eens zeggen. Hier. De, hier, hier, de, de nationale beroepenguts. Ik denk, werken als grafdelver. Ja, hij komt erop voor. Hè. Hij komt erop voor. Ja. Luister. Een grafdelver is iemand die een graf graaft voor een overleden persoon. Het is niet waar. Hè? Na de begrafenisceremonie maakt de grafdeler het, ge het gegraven graf ook weer dicht. En veel graven worden voor enkele jaren verhuurd, maar verlopen na deze tijd. De overledene die in het graf lag, wordt dan uit het graf gehaald en vervolgens wordt het graf voor iemand anders gebruikt. Het overblijfsel, en dan komt het van de persoon die eerst in het graf lag, wordt naar de vuilverbranding gebracht of ze gaan naar de knekelput. Indien deze op het kerkhof aanwezig is, als het overblijfsel erg diep ligt, dan laten we de graf Delver het liggen. Het is een hemelsnamme Een knekelput, knekelput is eigenlijk een verzamelplaats van de resten van ze opgraven als er een nieuw graf komt. Maar dat, ja, gaat... ja, dat, dat kennen wij hier niet, ja. Dat kennen nee. wij? Nee, dat kennen wij niet. Oh, dat kennen wij niet, Ik, he? nee. ik uh, heb een standpunt. Uh, die mensen zijn daar neergelegd. Ja. Die blijven er in principe liggen. Alleen, uh, waar ik tegenkom, dan zet ik weer dieper... Ja. Dus ze ja, ja. blijven altijd ja. op dezelfde plaats ja. dus liggen. Dus je maakt nog een. Je maakt een je, je, ja, ja, ik probeer het me voor te stellen. Die kist, die, of die mensen die moeten dan. U graaft dan dieper, zodat ze er. Ja, de, de, de rest die je ja, ja Dan moet je die put weer. Ja, die put. Ja, die, die ja, het, is, ja. het is een putje eigenlijk. In, in een put zegt dus De rest die gaan weer iets dieper. Dus het blijft altijd op dezelfde okay. plaats liggen. Oh, ja. okay. Dus niet eens zegt van werken wij of nog een branding, dat, dat kennen we nee. niet. weten jullie, dat interageert me ook altijd. Jullie weten natuurlijk niet voor wie jullie het graf ...belden. Uh, de dat weet ja. ik wel. Ja, ja dat ding. Je krijgt heel gegevens. Uh. Oh, en je gaat het ook pas doen? Ja, dat is ja. nou wordt het echt een raar gesprek. Ja. Maar goed, je, je moet eerst overlijden en pas dan ga jij delven. Je hebt ja, niet tuurlijk. een paar op voorraad. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Dat lijkt me praktisch. Zo werkt het niet. Nee, nee, nee, zo werkt het niet. Het nee. nee. moet echt uh, iemand zijn. Nou, en, en even kijken. Een opleiding tot grafdelver. Er is geen specifieke opleiding die leidt tot het beroep van grafdelver. De arbovoorschriften voor begraafplaatsen stellen wel de eis dat mensen die het beroep van grafdelver uitoefenen, veilig en verantwoord werken. Ja. Als grafdelft moet je dus kennis hebben van de veiligheid, een bekisting plaatsen en je moet niet zomaar beginnen te graven waarbij het risico bestaat dat monumenten op buurgraven beginnen te glijden. Ja, ja. Ben je ooit aan het graven geweest terwijl zeg maar, de wand op jou afdrijden te komen of ja, dat je te dicht bij een ander graf zat waardoor dat ging verzakken? Heb je nou, dat nooit meegemaakt? Een klein, een klein beetje, maar echt uh, veel niet. Hè? Want er, er zit veel ruimte tussen, hè? dus uh, er kan weinig gebeuren. Hè? Dus jij hebt dan gegraven, uh, Kees, uh, 50 jaar lang. Ja. Ik denk, die man die bulkt van de anekdotes en de verhalen. Ja. Heb je ooit rare dingen meegemaakt? Of sluit jij 50 jaar grafdelverschap af met rust? En zonder gezegd van, nee, ik heb eigenlijk helemaal geen gekke dingen meegemaakt. Nee, eigenlijk niet. Nou. Ook Eigen... niet dit? Zal eens ze... Ik heb hier een fraai gedichtje, onze pa van de Prins van de Week. heeft ja, ja. een fraai gedicht geschreven <laughs> over inderdaad een graf. Dit was de Prins van de Week destijds. Het dateert van 6 januari 1961. En dan gaat over Jan Mugge, dialect hè. Jan Mugge heeft zijn vrouw verloren. Jan Mugge had een goeiedag. Hij had zijn part gehad. Zo her en der bij deze en geen de miste op de lat. Dus hij was flink gaan, uh, gaan drinken. Hè? Hij gong voorbij het kerkhof en zag zo de heg het graf waar jullie Token laag, een eentje van de weg. Och Token, zei hij, met een natte neus en luchtelijk gekuch, waar is de tijd? Ik mis u zo, och kwam de gij maar weer terug. En kijk, precies op Tokens graf, te midden van het gras, kwam Zaant omhoog van een mol, die door aan het graven was. Jan gilde, nee nee nee Kato, ik heb het niet gemend. Het is enkel maar bij zat te praten. Geblijf maar wat je bent. Ja ja, ja ja ja. Dat is toch, dat is toch een schitterend toch gedicht. Ja. Die helemaal de sfeer geeft zo van hoe het op zo'n op zo'n begraafplaats van toe kan gaan. Ja nee? ja, dat is zeker. Maar jij schrijft hier, uh, je schrijft die kees althans, dat schrijft Kim Spanjers. Uh, dat ook uh, zeg maar uh, na het 65 kees gewoon doorgraaft. Ach het even niet gedaan dan voel je het wel, maar dat is zo weer over. Ik ben blij dat ik gewoon verder mag zegt van Roy. Recht op vrije tijd en pensioen, maar blij toe dat hij gewoon door mag. Ik ben nu wel vrij. dat kunnen we niet missen. Ik zou toch echt in een gat vallen. Dus als je inderdaad echt zou moeten stoppen, dan... Ja, dat, zou, dat zou niet meevallen. Hè? Nee? Ja, zeker niet. Dan ga je achter de geranium zitten. Yes. En ga zelf een, ziet, ja, een, zit een, beetje, stoel, een beetje zitten doodgaan ja. ofzo. Dat. Ja? ja, dan zit hij in de stoel, daar hoeven wij niet uh, weer, <laughs> ja, Niet ja. zeggen dat 40 jaar doet, ik wil zeggen, nee, ik doe dat werk graag. Dus uh, ja, dat, dat kunt we niet missen. Meest en de pastoor, de pastoor, de pastoor heeft jou ooit overgehaald om eens te komen helpen, hè? Een, ha een handje te komen helpen, hè? Zo, althans, zo, uh, dat staat er in het artikel. Nou, hoe ben er daar terecht gekomen? Ik en ben... hoe blijf je daar 50 jaar hangen? Ja. Nou, ik ben eigenlijk begonnen uh, met iemand die ook al fabriek werkte, die was eigenlijk gestart. En daar vroeg ik meekwamen helpen en dat heb ik ook gedaan, totdat je op een plosseling in 1970. Uh, en toen stond de bestoor bij ons onder de deur van of ik het wel blijf doen, we een uitvaart. En dat was nog pastoor van, van Riel, Dat was, nee dat was toen al uh, Pirent, maar we hadden al wat voor en oh. van Riel nog mee ja. Een ja. En zodoende, doen, uh, er was plotseling en er moest een graf gemaakt. En er was niemand. En toen heb ik het gedaan. En ja, zo doen doe ik het nou eigenlijk nog. Ze zijn maar blijven hangen. Doe je dat in je eentje, een grafdel? Dat doe, doe ik dat toch. Dat doe ik alleen. Dat doe je alleen. alleen? Ja, dat ja. is een vrij eenzaam beroep toch wel? Ja, nou, nee, want er zijn er wel een paar man bij, maar het graven zelf, dat doe ik allemaal alleen. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou ja, eenzaam in de zin, hij wordt omringd door talloze mensen. Zeker. Dat is Ze zeggen niet veel, hè? Ze zeggen in praat, ze zijn er wel bij stil. Ik kan me zo voorstellen dat je, zeker als je weet wie erin komt te liggen, of, of zegt u nou dat, daar sluit ik me voor af. De... In het begin was dat wel natuurlijk, maar daar ja. wordt ongeveer bent gesleten vooraf. je ja, Ja, ja. ja. daar nog staan we ermee stappen, want dan ben je er niks voor meer. Ja, want ja, ja, dan, dan, dan ja, zeg je ook in ja, het artikel, zo van. Dat ja, ja. Want je bent er elke dag al vijf, vroeg, half acht, acht uur dan. Dan, dan ben ik altijd. al. Ja, ja. Ja. ja, Maar weet je, in het artikel staat ook 50 jaar verdriet. Ja. En dan werd ik zo door geraakt, omdat ik dan denk: je hebt 50 jaar in je werk iedere dag met het verdriet van iemand te maken. Ja. Dat is ook wel, maar op een gegeven moment zeker, daar worden meer ongewend gewend, natuurlijk. Ja. Op een gegeven moment, daar moeten we van hem afzetten, want het hoort alles wel hierin en daaruit eigenlijk. Dus, ja. Ja. Ja. Anders, anders nee, je je kunt het niet, niet mee naar huis nemen. Ja. Nee, dat kunt je niet mee naar huis nemen. Want maar zij memoreren nog toen aan de, de kinderen Sperber, er zijn toen drie kinderen Ja, die drie verband, hè? Ja. Die liggen ja. daar. Ja. Ja. Maar ook jouw, jouw, jouw broer, jouw ouders liggen daar. Ja, ja. ja. ja. ja. Sommige van de graven worden elke dag bezocht. En je, bent ook, ja, je houdt ook heel het kerkhof bij Het is niet alleen ja. het graf maar jij bent nee. uh, ja. ook verantwoordelijk ja, voor ja, het onderhoud. Heel het onderhoud. Ja, heel het onderhoud. Ja. Dus ja, Dat lijkt me de... nou leuk werk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat lijkt me leuk Dat is het ja. ook. Ja. Ja. Ja. Ja. Je ontmoet altijd heel dankbaar werk. En je ontmoet altijd hele bijzondere mensen. Ja. Ik, ik kan is. Ja. Soms ja. op het kerkhof kun je zulke bijzondere gesprekken hebben. Mensen ja. die je aanspreken ja. Ja. Ja. Ja, ik, ik vind, ik, ik, het, het ziet er ook schitterend uit, maar dat vind ik, dat geldt ja. bijna voor alle kerkhoven hier in Nederland. Ja, ja, ja, ja. Ze, ja, het ze zijn ook ze, zo, ze, goed, zo, ze ja. Zijn, ja. al te ja. druk bezorgd. Het is, en... ook, het, is ook, het is ook werk wat eigenlijk onzichtbaar is, op dat moment dat je, ja, tenzij je zo over een kerkhof loopt om tot rust te komen, hè, want het zijn hele mooie plekken om even tot rust, maar als je een begrafenis hebt, dan zie je de grafdelvers nee, natuurlijk niet nee, meer. Nee, nee, nee. nee en, ik, als, ik, als ik er wel eens zo rondloop om mezelf een graf te bezoeken, dan is dat toch inderdaad vrij anoniming, dan zie je mensen aan het werk. Ja, en dan, ja. zodra er weer iets is, dan zijn jullie weg, ja ja, ja. ja. Dus de, dat is ja. een heel onzichtbaar beroep. Maar, maar je hebt ook nog, denk ik, uh, als iedereen weg is, als de kist uh, is uh, gezonken, ja, hoe zeg je dat nou? Netjes? Gezonken, gezonken voilà. Ja. Dan hebben jullie ook nog een taak, hè? Ja, houden het dan met de graaf dichtmaken ja. en zo in. Uh, ja. verder is het, alles netjes, bloemen erop ja. en nul. Ja, wel, ja. Ja, ja. Want een begrafenisondernemer doet dat niet. Dan nee, dat is allemaal mijn werk. Ja. Ja. Nou, ik zag een andere interview staan van grafdelver Twan van der Burgt. Uh, die is geplaatst 12 april 2014, Dat maar een dik anderhalf jaar geleden. Nou, die man die werkt vanuit Gemert. En, uh, nou, wordt er gevraagd, hoe ziet uw werkdag eruit? Kees, hoe ziet jouw werkdag eruit? Ik denk, ik zal dat vaak gesprek eens even overdoen. Mm -hmm. Hoe ziet jouw werkdag eruit? Om half acht, acht uur aantreden, en dan? Dan, het eerste is koffie zetten. <laughs> voor, voor de vrijwilligers die komen dan, hè. En dan gaan we gewoon uh, wet met Of een hand, hè. Dus, uh... Wacht even, vrijwilligers komen dan, ja? Dus die ja. komen, uh, ja? Ja, ja? Hoeveel vrijwilligers uit. zijn er dan uh, op de begraafplaats bezig? Hier op Sint-Jan 3 uh, en op Maria Boodschap 1. Dus... Oh. Uh, ja. En die vrijwilligers die houden gewoon de, de begraafplaatsen netjes, zeg maar. Ja, allemaal ja. kan en alleen maar Maar jullie houden dan een soort werkbespreking en spreken samen af wie wat gaat doen. Ja, ja. ja. ja. En ben jij dan een beetje degene die de leiding heeft en de mensen aan het werk zet, denk, denk de koffie dat. zet, maar ze ook aan het werk zet? Ja, ja, ja. ja. ja. Je wordt niet gejagen, nee, dus, nee. Nee, nee. <laughs> nee. Zijn en, eigen ja. wel. en als er een begrafenis die dag is, of ja, een begrafenis die dag is. Is de dag van tevoren ben aan het werk? Om te ja, want de ja, ja, ja, dag van ja, tevoren ja, maakt ja. het graf, hè? Ja, maakt ja, de dag van ja, tevoren. Ja. Ja, ja. Eén dag van tevoren altijd. Ja, een dag van ja. tevoren. Om het waarmee het weekend zit. Ja, die, ja. Ik kan het eerder zijn, Kees, hoe ben je in deze branche terechtgekomen? Want daar vroegen ze ook aan Twan van den Burg. Die heeft daar een ja. prachtig verhaal over, maar uh, hoe ben jij in die branche terechtgekomen? Ja, omdat ik ermee, uh, Jan van Lissing destijds ben ik begonnen. Ja, ja, ja. En die uh, toen druk en uh, zo ik dat ik dan mee ging doen. En dan was, samen met wel sperkers bij zijn drieën. Ja, zo zijn we er eigenlijk uh, ingerold en ze we een beetje blijven hangen. Dat ging allemaal leuk, het was een fijn groepje. Je ja. uh, hebt nooit de behoefte gevoeld om iets anders te gaan doen of zo. Nee, nee, nee. Raak Raakte er al gewend? Raak je ermee vertrouwd? Want wij eerst dat toen zo zeg maar, uh, ja als het ware daar uh, aan het kerk over bindt. Ja, maar daar had hij al een beetje ingezeten. Ik ja? kan zeggen, dat moet je interesse in hebben, Anders, anders ja? gaat dat niet. Nee. Dat gaat niet. Welke scholing heeft u genoten? En toen zei deze manier die geïnterviewd werd, voor Graf Delver geen. Jij nee. ga je ook nee. niet, hè? Nee, Nee. nee, nee, nee. Geholterin en je doet tot, dit. Ja, dat groeit in. Ja. Maar jij wordt natuurlijk wel begeleid door de Stichting Begraafplaats. Want dat is in feite jouw werkgever, hè? Dat is stichting een een de Stichting Begravenplaats. Ja, bestuur. Ja. bestuur. bestuur. Ja. Heb je daar wel regelmatig contact mee? Dat je zo'n ja, praatje maakt? Uh, ja, Kun je een verhaal kwijt? Okay. Ja, dat, Hou, werkt, dat werkt buitengewoon goed. Houden die met jou een soort functioneringsgesprek zo van over het rijden en zeilen? Uh, Zeggen ja. die, uh, Kees, we kunnen wel nog meer voor jou doen? Nee, daar zit allemaal wel goed. Ja? Ja, ja, ja, wel. En het goed, wordt, ook, heel het heel wordt ook redelijk betaald, uh, neem ik aan. Ja, ja, ja. En laat maar u zich niet, niet de... over uit. Nee. <laughs> een secundaire arbeidsvoorwaarde en een gratis begrafenis voor jouzelf natuurlijk, bij wijze van spreken. zeg Een gratis begrafenis voor jouzelf bij wijze van oh, secundaire arbeidsvoorwaarde. Daar ben ik daar niet meer bij, tenminste. Heeft u wel eens gedacht, ik stop ermee? Nee. Nee, want anders had hij niet doorgeven. hij dan hou ik nu gestapt. Kees, wat vindt u het mooiste aan uw werk? Deze meneer zei van... Nou, ik ben altijd buiten aan het werk. Het is ja. zeer gevarieerd... Ja, ja. Als je het goed doet, kunnen voor mensen veel betekenen. Ja. En soms ben je net een maatschappelijk werker. Ja, dat klopt. Ja, Zoveel ja, dat verhalen wel. over voor ja. mensen. Dat is ja. zal je ook ja, ik ja. ja, hebben. Ja, dus dat dat dat zeg, het, he? zeg, het kan hierin en daar eruit ja. Alles wordt tegen een betaald. Ja, ik ga het over verdriet. Mensen zullen natuurlijk ja. hun verhaal tegen jou ook kwijt willen natuurlijk. Ja. Dus je ja, moet wel een luisterend oor bieden. Ja, dat zeg ik. Dat moet je. moet er gewoon tijd voor. Maar ik zeg, je moet hier en dan daaruit niets mee eruit. Verder is Verder dan niet over praten, Even kijken, als u het niet zou doen, wat zou u dan willen doen binnen de uitvaartbranche? Dus die vragen is die jou niet besteed, want gij nee. wilt graven delven ja. en graven bijhouden. Ja, ja, ja. Bent u door het werk alles naar de dood gaan kijken? No, okay. Onze paas zei vroeger altijd: dood is dood. Ja, ja. Dan deed hij de zaak mee af. Yeah. Oh, maar af. Maar je wordt er wel dood. in je werk heel erg mee geconfronteerd. Ja. Want u zegt ja. dat ja, ik sluit me af voor wat hij doet. Ik denk dat dat ook wel moet, anders kan je ja, het goed nee, doen. Dat maar je weet. bent natuurlijk inderdaad iemand aan het begraven. Ja, dat je er zand overheen ja. gooit. Of ja, ja. ja. ja. ja. En, en, en dus je bent wel heel erg dagelijks geconfronteerd met ja. De eindigheid. Ja, ja. Toch pittig hoor. Ja. Dat is ook. Ik zei, dat, ja. dat was dan gewend, hè? Ja, ja. ja, ja. Dat, was, dat was echt ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb nog twee vragen, Kees. Stel, u mag uw eigen opvolger kiezen. Wat moet hij of zij kunnen? Is trouwens altijd een hij? Is het nooit een zij? Ik, als nee, grafmaker, graf Delver, heb ik nog dus nooit een vrouw gezien. Nee. nee wel, dat nee. is op af kan werken, die uh, in dienst zijn, wel. En ook vrijwilligers, die dat ook, uh, vrouwelijke vrijwilligers, of ook, oh, niet, daar ook niet Nee, Dat dat weet ik niet. nee. Nou, ja, het is ieder geval wat... We regelmatig van de bond van het uh, begraafplaatsen. Nee? Dat is ook, ook een eigen bond. Ja. Zo, wel toen naar Utrecht. Dus, maar dat lopen ook allemaal damesgrondje. Die ja, dan dan ook in, en, uh, yeah. ja, dat, ja, dat is steeds meer... Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wat is het grootste misverstand dat over uw werk bestaat? Oh. Weten we wat deze man hier zegt? Ja. Dat er na een paar maanden of een jaar... Helemaal niets meer over is van iemand. Oh ja, ja. Dat is niet waar. Dat is helemaal niet waar. En het is jammer dat sommige begraafplaatsbeheerders dat niet altijd weten. Ja. Want je schrikt nog wel eens wat je aantreft. Ja, ja. Van die opmerking schrik ik ook, dan ja, denk ik zo. Ja. Ja, ja, ja. Dan moet je straks zo graven. Of een graf. Als, je ook, als een graf geruimd wordt, wisten ze dan ook vaak nog aantreffen? Hè? Ja, ja. En dan is bijvoorbeeld een graf al 60 of 70 jaar oud, maar wisten ze dan toch nog aantreffen? Ja, daar ben ik al heel lang mee, hè. Ja, Jongen, jonge jonge. jonge. Maar nou die nog een half jaar of een jaar is alles weg, nou niet. Ja. Daarom hebben ze ook de wet van tien naar twintig jaar uh, veranderd. Dat ja. ook allemaal ja. net als bij de kleding ja. en zo, want het is allemaal, als je het uh, hebt, ja. het is een natuurproduct, ja. dat breekt dat af. Dat af. Maar het ja. is allemaal synthetisch, synthetisch en, ja. en dat ja. de werkt ja. net als een soort plastic is ja. eigenlijk, dat werkt niet. Kees de Ham vraagt, word jij zelf begraven of word jij gecremeerd? Ik word begraven, ja. ik word begraven. Cremeren, ja, ja, ja. dat komt in jouw uh, vocabulaire niet voor. Ik uh, dacht er niet wel. Nee? Dus nee, nee, nee, ik kwam begraven. Ja, ja. Ja, ja. Nou, dat is een mooie afsluiting eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. Toch hopen ja. dat jij nog jarenlang graven mag delven. Ja, de, de, de, in een goede gezondheid. Ja, ja. En valt er niet in. Nee, nee, nee. En als je normaal omhoog ziet komen, dan niet dat van schrikken. Dan de spreken, denk ik ook kijk schroeven. Wij gaan naar de muziek. Ik heb meegebracht een, een cd, al uit 1994, al 21 jaar oud van Robert Long. Het is dus eigenlijk een min of meer een kerst- of een winterse cd. Ik heb twee nummers uitgekozen, maar we beginnen met, alvast met één nummer... en dat heet In Die Dagen... Dagen. Er zweefden kleine plukjes vrede zachtjes neer De lucht was vol van een verstild soort welbehagen En er was nergens honger, nergens oorlog meer Er klonk een kerstlied in de toppen van de bomen Een lichte bries fluisterde zachtjes stille nacht De vrede was dan toch uiteindelijk gekomen daar had de wereld al die eeuwen op gewacht. Het was zo stil, ontroerend stil, alsof er niemand ooit de stilte zou verbreken, alsof er niemand meer hardop durfde te spreken, een sfeer van rust en harmonie en goede wil. Gaan slapen, een os en ezel lagen ergens in een stal. Er lagen herders in de velden naast hun schapen, Het was zo sereen en zo ontspannen overal. Er lag een dun wit laagje onschuld in die dagen, een land als Nederland leek net een schilderij. Het was van een schoonheid die een mens niet kan verdragen. Zo ongerekt, zo ongeschonden, wijts en vrij. En het was stil, merkwaardig stil, alsof er niemand meer de stilte zou verbreken. Alsof er nooit meer iemand nog een woord zou spreken. Dezelfde wereld, maar een wereld van Laag je onschuld in die dagen, hoewel het verder naar het zuiden zonnig was. En van de mensen die daar op het asfalt lagen, resten vaak niet zo heel veel meer dan een karkas. Maar hier in Nederland bleef het nog even vriezen. Hier werd voorlopig alles goed geconserveerd. Pas als de winter echt aan kracht zou gaan verliezen. Zou de bevolking ook wel snel zijn weggeteerd En het bleef stil, luguber stil Er zou ook nooit een mens de stilte meer verbreken De laatste kans op overleven was verkeken Dit was de eerste kerst op aarde Na de laatste overkill En we zijn weer in de uitzending. Dit was Robert Long met een geweldig fraai liedje. Dat helemaal past in de stemmige sfeer van dit jaargetijde vind ik. Ik ben nog even wat vergeten te zeggen. Want wij hebben het afspraak met Kim Spangers, de journalist van het Brabant Dagblad. Daar hebben we altijd even wat nieuwtjes vermelden. Die zij in de komende week in, het, in de krant gaat zetten. En even kijken. Zij schreef. De basisscholen de chameleon in Gorle en de vonden in Riel. Hebben beiden behoorlijk wat pech. De bouwplannen worden nu wederom vertraagd door de rechter. Bovendien is bij de sloop van het pand uh, de oude ouderman van de Vonder asbest aangetroffen. Er verschijnt meer in het Brabant Dagblad. En als tweede nieuwtje. De organisatoren van evenementen in het centrum van Gorle en Riel hoeven voortaan geen leesjes meer te betalen. Tenminste als de gemeenteraad daarmee instemt. Dit onderwerp wordt deze week besproken tijdens de commissievergadering van de gemeente. Dus uh, we zullen het lezen in het Brabant Dagblad. Ik ben benieuwd. Nou, dan gaan we naar de nieuwe stichting. Heel wat uh, publiciteit is er, is er zeg maar, uh, geweest over dit uh, fraaie initiatief. En uh, HVP adapteert kapel in Jan van Besouw-Goren. De Annetje van Puijenboek kapel. Mag ik daar iets op zeggen, Bernard? Ja. ja. HVP is, is onderdeel van... Onderdeel, ja, de, ja, ja. Want wij doen dat met drieën. Ja, klopt. Dat is even kijken, HAVIP, even kijken, en dan de, de stichting Antwerp en de, en de, de familie, familie zelf. En ja. de stichting Laatst ja. ja. Laatstgenoemde wil via een fonds op allerlei manieren de sociale cohesie verbeteren in de gemeente waar het bedrijf heeft kunnen groeien: Gorle en Hilvarenbeek. En toen ik erachter en Tilburg. Want jullie hebben ook een ja. groot bedrijf gehad. En Tilburg, nou, dat, en Tilburg is, doet of mag niet meedoen. Nee, Tilburg <laughs> doet niet mee in deze. Nee. Oh. Dat is, wij voelen ons uh, vergroeid met Tilburg, met Gool, met en heel, en, heel de Beek. en heel ver een beetje. Ja. Ja, ja. Hoe is dat zo gekomen? want ik ja, dat is uh, een hele goede vraag. Je weet, ik ben getrouwd met Eduard ja. en Eduard is een tellig uit de vierde generatie. Ja. En wie was even Lucas, Annetje, Annetje. Wie ja. was precies Annetje? Annetje, Annetje was een, een zusje van Eduard, Alexander, Marnix en Godfrey, Oh ja. Oh. ja. Dus een dochtertje van ja. Ruud en Tuut van Puijenbroek. En zij zat tussen Eduard en Alexander in. Ze is in 45 oh. geboren. Dat is, is ook mijn bouwjaar. Ja. 45, ja. En ze is maar 13 maanden oud, mogen we oh nog niet zelfs. Oh. Altijd ziek geweest. Oh. En ja, dat, dat is de achterliggende gedachte bij de naam. Dat, dat heb ik nooit ik, geweten. Nee, dat is ook, um, daar werd ook heel weinig over gesproken. Ja. Ja. Ja. Ja. Zoveel, um, mijn ouders hebben ook een, een jongetje verloren van 2,5 jaar ja. Ja. voor ja. mijn tijd. Mm -hmm. Ik ben daar heel erg mee opgevoed. Mm -hmm. En Annetje, daar werd niet zoveel over gesproken. Mark, Mark, wat raar is Annemieke? Wat zouden de ouders van Annetje gevonden hebben nu van zo'n stichting? De moeder van Annetje. Ik, ik denk, oh die vindt dat geweldig. Eén ja? uh, keer heb ik, uh, hebben we een dochter en die hebben wij Anne genoemd. Ja. En dat was natuurlijk ook een naam die al beladen was. Dus wij hebben eerst gevraagd toen, wat zouden jullie ervan vinden als wij een dochter krijgen? En wij noemen haar Anne. En dat vonden ze prachtig. Okay. Ja. En nu denk ik ook... Uh, wat een naam kan doen. Deze naam is gekozen... door, door de familieleden. Er zijn een ja. paar namen zo... de revue gebalanceerd. Maar dit, deze sprong eruit. Mm -hmm. En nu ik... heel veel veldwerk doe op dit moment... voor de stichting... ...nou gaat dat kleine meisje... ...dat gaat op de een of andere manier in mijn leven. Ja, ja, ja. Dat ik zeg wel eens morgens... ...nou Annetje, joh, ik heb maar weer druk met jou vandaag. Zo, op die manier. Hè. Dat, uh, ineens wordt dat iemand. Ik heb ook in november nu... een ...paar hele mooie rozen van de stichting op de graf gelegd. Ja, ja. Ik denk... Ja. Meisje, je hoort er weer helemaal bij. Maar waren jullie daar al wat langer zeg maar, over aan, aan het brainstormen? Of denken van, nee, we moeten uh, iets... Want wat mij opviel als, als, als burger van Goorden... Is dat de familie van puinboek toch ook... Zich wat meer op andere terreinen gaat begeven. Nu dit, zeg maar. Ik ja. vind het fantastisch hoor. Maar ook de Rovertselei, zeg maar. Ik denk, uh, ja, ja. het is meer uh, toerisme en ja. recreatie. Hè? Ja. Het is, ik vind het al een fantastische boerderij. Het ja. staat al mooi. Het is hartstikke druk. Het lijkt me een goudmijn. Ik gun het erop... Uh, uh, ja, het hier op, op, Rob Mutzers. Ja, die haar doet van, er ook met van, haar hart ja, en ziel ja, ja, ja. en die is daar helemaal happy. Ja, en dat, dat klimbos is ook fantastisch ja, om te zien. Geweldig, dus ik vind het een ja. zeer uh, leuk, ja. nobel initiatief. Maar... Nou, ik denk dat het ook wel tijd was dat wij de muren eens wat naar beneden haalden. Ja? Dat, uh, ik vind dat de familie van Buienbroek daar heel goed in is geslaagd altijd. Ja. Om, uh, om die buitenwereld buiten te sluiten. Ja? Ik ben daar zo ontzettend van geschrokken ook. Hoe, hoe concreet dat ook echt was. Je weet, we hebben ooit het Heem bij ons op bezoek gehad. Ja. En die zijn twee keer bij ons geweest. En die Goorlenaren wisten niet wat wij in dat bedrijf doen. Ik, hmm. ik vond het eigenlijk chockerend. Mm -hmm. Ik denk, dat is toch verschrikkelijk. Maar heeft het een reden dan of zo? Of hoorde het vroeger bij het bij het bij tijdsbeeld, bij het hoorde misschien iets op. meer bij het tijdsbeeld, maar ja. het hoorde ook wel bij de familie. Ja, ja. die vonden dat wel makkelijk dat, ja. dat zo een, beetje, allemaal, een, beetje, een beetje gesloten, een beetje gesloten familie. Ja. Ja. ja, zeker. En nu de credits hiervoor, uh, die geef ik dus aan de vijfde generatie. Die hebben het verzonnen. Ja. en vooral aan Guus. Het is ja. Guus een idee geweest. Het is de zoon van om, uh, Alexander, van Alexander ja. om een goede doelenstichting ja. te willen. Ja. ja. Oh. En het leuke... Maar, maar dat, is, dat is ook een erg toegankelijke figuur. Ik heb hem een paar ja. keer meegemaakt. Ja, is Nog, de, die is heel toegankelijk. Ja. En uh, paad makkelijk. Ja. En beweegt ja. ja. makkelijk. Ja. En, uh, ja. Ja. De kapel wordt geadopteerd. Wat ja. moet ik me daarbij voorstellen? <laughs> ja. Ja. Nou, nou, een behoorlijk bedrag. Vijf jaar lang. <laughs> ja, ja. Vijf jaar lang schenkt de familie 25.000 uh, euro. Maar dan komt het. Daar moet iets mee gebeuren. En dat was ook met mij zeg maar uh, toch wel intrigeerd. Zo van, uh, ik denk, hé... Hey, het is niet bedoeld om uh, de begroting van nee, Jan van Bezouw nee, nee, te krijgen. Nee, nee, hè? Nee, nee, nee, het bedrag nee, moet echt nee. jaarlijks besteed worden ja, aan ja, tenminste, tenminste ja, vier ja. Uh, wel, momenten ben ben, in ben, de kapel. Ja. Ja. Maar dan vul het eens verder voor mee. Ja, Wat ja, dan? Nou ja, ik, dat, dat is dan even vanuit mijn rol als voorzitter van het uh, cultureel centrum Jan van Bezouw. En, uh, hebben wij de opdracht gekregen om dat met elkaar in te ja. vullen. We zullen dat altijd in overleg doen met Annemieke, met de familie ja. uh, voor uh, activiteiten ten behoeve van jeugd, ten behoeve van educatie... ten behoeve van ouderen, ja. denk ik dat ook mocht. Ja, dan. absoluut, ja. Uh, uh. Ja, weet je, en eh, daar kan je heel moeilijk over doen. Dan kan je denken, nou, nou, nou, nu gaat iemand bepalen wat wij moeten gaan doen. Zo werkt het niet. Zo werkt het niet bij ons in Grolen en zo werkt het niet tussen ons. De praktijk zal zijn dat we met elkaar kijken, wat kunnen we voor moois doen komend jaar. En ja. komt dat initiatieven vanuit het dorp dat, stel ik heb een activiteit in gedachten mm -hmm. en ik zou dat graag in de kapel willen doen, dan moet ik naar jullie toe of is het andersom nee, ja, dat jullie ja, mensen ja. benaderen? Ja, in principe is het andersom. Ja, in principe ja. is het zo dat we aan, aan het begin van het seizoen... denk ik dat we eens even met elkaar rond de tafel gaan zitten. Zoals heeft Paul Cornelis onze directeur... daar uh, een hele belangrijke rol in. Ja. Um, nou, welke initiatieven zouden het waard zijn... om van, van, uh, uh, ja, van, van dit geld gebruik te maken... en op welke manier kunnen we het het beste vormgeven? Het is eigenlijk niet de bedoeling... dat nu allerlei verenigingen en instellingen ja, nee, gaan melden. Nee, kunnen wij nee, nee, uh, nee. indirect... Nee, nee, dat niet. En het is ook niet zo dat er per se zeg maar, een voorstelling hoeft plaats te vinden. Ook niet direct het geval. Want ik lees dus met het ondersteunen op de, op, op, op de flyer. Eigenlijk, ja. Met het ondersteunen van individuen en kleinere organisaties, projecten en initiatieven, creëert de Ambertje Verpuilingstichting meer betrokkenheid en samenhang onder de inwoners van de gemeente Goorder hilvarenbeek Wij geven de uitgangspunten vorm door ons in te zetten voor mens, natuur en cultuur. Ik las het nog een keer en nog een keer, en toen dacht ik van. Ik vind het een beetje vaag. Wat moet ik me dan nou precies bij voorstellen? Het te maken. natuurlijk. Hè? want er moet nog wat aan te ontsnappen zijn. Ja, dan, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Uh, je moet het ik ga het een beetje praktisch invullen. Ja, ja, graag. Wij hebben een jaarbedrag als stichting. En dat geld krijgen wij vanuit de familie. Wij hoeven dus niet zelf fondsen te werven. Dan maakt ja. het werken ook heel fijn. En wij gaan 60% van dat bedrag. dat wordt mensgericht ingevuld. Hè? Dus die, dat, dat gaat naar projecten die sociale cohesie. Bevorderen. en we focussen toch wel vooral op kansarme mensen, kansarme kinderen, mensen met een beperking, eenzame ouderen, dat zijn de doelgroepen voor die mensfactor. En dan hebben wij 20% natuurgerelateerde projecten, waarbij wij uh, focus leggen op Kwalitatieve verbeteringen van het landschap. Uh -huh. En bijvoorbeeld uh, toegankelijker maken van natuurgebieden. Denk aan. Oh, dat hoort er ook bij. Dat hoort dat er, hoort ook, er bij. ook bij, dan, ja. En dan ja. hebben we nog 20% over. En dat gaat naar de cultuur. Ja, ja. En daar gaat dus een, een groot gedeelte van. Gaat er nu een aantal jaren richting Jan van Besouw. Uh -huh. En de bedoeling is, dat, dat is de droom. Dat cultuur in dit huis nog met een grotere letter. Geschreven gaat worden. Ja, ja. En uiteraard hoort daar vrijheid bij. Ja. En uh, ja, ik heb. Paul heeft ook al. We hebben al een keer met, met hem gesproken over waar liggen, waar liggen. wat is nog wel mogelijk. Ja, Want ik, ik, ik las ook in de pers, in de pers dat, het, dat Paul ook contact heeft gezocht. om eens te kijken hoe zeg maar, meer uh, ja. samenwerking tot iets zou kunnen ja, leiden. Ja, Dan denk ja. ik van. is nou het initiatief van Paul afkomstig? Ja, of van het of Is het echt van hem afkomstig? En de ja? cultuur, ja. er gebeurt natuurlijk al genoeg cultuur ja. in dit centrum. Ja. Wil dat zeggen extra cultuur? of verdieping. Of nou ja, wat moet wat, ik me daarbij voorstellen? Ja, weet je wat wij altijd zeggen in het Jan van Bezaal? Um, um, voor de gewone dingen... hebben we gewoon onze normale programmering. Ja. En dat is voor een breed publiek. Daarnaast zijn er altijd een aantal dingen... waarvan je ieder jaar opnieuw zegt... dat zijn pareltjes. Mm -hmm. En dat zijn pareltjes en die zijn heel specifiek vaak bedoeld... voor de jeugd of iets heel speciaals... op het gebied van muziek. Of iets waarvan je denkt, ja. Ja, daar doen we de ouderen in dit dorp... ongelooflijk veel plezier mee. Die pareltjes... Uh, dat zijn vaak risicovolle dingen. Ja. Want die kosten namelijk geld. Ja. En we ja. weten niet of we de zaal vol hebben. Ja. Ja. Afgelopen donderdag, Joep van het Hek. Jongens, het ja. is zo simpel als ik weet niet wat. Ja. Je weet, dat is een uitverkochte zaal. Ja. Ja. Prachtig om te doen. Ja. Moeten we in ja. Goorlen ook doen. Ja. Maar in Goorlen moet je ook ruimte hebben voor de pareltjes. Voor de lokale producties. Voor de ja. kleine mooie dingen. Ja. Kijk, en dat kan met dit soort bedragen. Ja. Ja. Kan je daar ook heel specifiek aandacht aan besteden. Ja. Dus in die zin ja. is het niet om de begroting rond te krijgen. Nee, zoals absoluut niet. Maar echt voor dat beetje extra, ja. voor, dat be voor die cultuur met die grote C, ja. om het zo te kunnen schrijven. Maar, maar dan voor een breed publiek. Maar dus als ik goed begrijp, zijn dat dan voorstellingen of projecten kan. die anders normaal niet, ja. niet gefinancierd hadden ja. kunnen worden. Ja. En die ja. kunnen nu wel doorgaan. Ja. Ja. Ja. Maar, okay. hij, maar hij vindt dus wel plaats, hè, en al minstens vier keer per jaar. In de kapel, hè? Nee, dan, dan, of, dan of moet je even... De, even loskoppelen? In de, ja, dan moet je even loskoppelen. In het contract staat dus dat wij recht hebben... op uh, een x-aantal dagdelen gebruik van de, kapel. van de kapel te maken. En uiteraard gaat het bedrijf daar de helft van nemen. Ja. En wij als stichting. Maar oh, er zou ook een, zeg maar een soort, ik, ik zou maar zeggen... Uh, banenmarkt kunnen... Bijvoorbeeld. De, bij, ja, ja. Ja. Het is niet al een activiteit ja. die moet leiden tot meer samenhang onder... Ja, ja. En, en um, die, omdat je dus inderdaad zegt van we helpen kwetsbaren in de samenleving en geven hen als individu, als groep de ondersteuning die nodig is om sociale uitsluiting te voorkomen. Focus op kansarme kinderen, mensen met een beperking en eenzame ouderen. Ja. En dan natuur. We bieden mensen de mogelijkheid om meer te genieten van de natuur en zetten ons in voor het behoud en de verbetering van het landschap. Dan denk ik, hoe doe je dat dan? Betekent, betekent dat bijvoorbeeld, um, bij bijvoorbeeld op de rechterij? Heeft men plannen om een soort schelpenpad te creëren? Nou, zoiets, waardoor, je, waardoor je inderdaad de rechterij over kunt. En ja, ik zal maar zeggen, van de ene kant naar de andere kant. Zelfs met een rolstoel. Ja, ja, je, ja, dat dit soort dingen. Dan, dat dan moet je dan. dan, ja. Ja, dan en dan zullen wij een gedeelte. Ja. Dat kunnen we nooit helemaal financieren. Nee, nee, zo groot nee. is, is de ja. portemonnee niet. Hoe ben jij erbij betrokken, Astrid? Ja, ik ben er bij... dus je bent de voorzitter van het Skag. Dus ja. zeg maar de cultuurbusiness. Hier in Goede Heer. In Goeien. In Goeien, ja. Ja. Uh, voorzitter van het Skag. Nou, Paul Cornelissen is natuurlijk degene. Hoe lang die... ben je dit trouwens Sinds uh, uh, de presentatie van de nieuwe theaterbrochure. Dus dat zal april mei geweest zijn. Ik ben Zo opvolger kort nog de vervolger van Wil van der Kruis. Hoe ik... hebben ze jou echt toe kunnen overhalen om, om voorzitter, voorzitter van het Skag te worden? Ik ben echt, ik ben gedwongen. Het is niet chanteert. waar. Ben Ik ben klem gezet door mijn eigen bestuur. Uh, ik zat al in het bestuur. Jij hè? lijkt me al niet jaren. de type vrouw die, die zich laat Nee, dwingen. zeker niet. Voor mij doet het dolgraag. Ik zat al in het bestuur. Ja? En uh, Wil en ik zeiden tegen elkaar, wij mogen echt tegelijk uit, want onze zittingstijd was over. En toen, um, nou ja, ik dacht dan ga ik iets anders doen. Ja. En toen kwam ik op een avond in de bestuursvergadering en toen hadden ze achter mijn rug om met elkaar besloten dat ze allemaal zouden zeggen, als jij nou voorzitter wordt, dan teken ik ook nog bij. En ja, dat betekent ook, als ik zou zeggen... ik word geen voorzitter, dan ging het, het allemaal weg. Die... Ja, ja. ja, dat kon niet. Dus ik heb me eigenlijk ook met, met, met... Ik heb me graag over laten halen. Want Goorlen is een mooi dorp. Het Jan van Bezouw is een prachtig centrum. We mogen echt al heel lang geen Jan van Bezauw huis meer zeggen. Maar ik zeg toch stiekem... Jan van Bezauw is een prachtig huis. Is, is en wat, wat, wat is jou, eigenlijk jouw achtergrond... en jouw jou, jou, jou, ja, jou business eigenlijk hier... en jouw opleiding? Met, uh... ja, ja, wat is mijn business? Heel lang heb ik voor bibliotheken gewerkt. Ja. Ik ben hier in Goorlen en in Heelvarenbeek. Voor bibliotheken? Ja, Goorlen, Heelvarenbeek, Oostwijk, Mogestel. Dat was mijn laatste werkplek in bibliotheken. Daar was mm -hmm. ik manager. Daarna ben ik directeur geworden van bibliotheken Drunen Heus de Vlijmen. Oh. En inmiddels werk ik bij een adviesbureau voor culturele organisaties. hier in Tilburg. Um, dus wel heel erg bij cultuur betrokken. 25 jaar gewoond in uh, Goorle. Sinds kort woon ik in Tilburg. Dus ik ben... kan toch eigenlijk ja, niet? Ja, ernstig denkantig stuk niet. afvallig. Ernstig afvallig. Ja. Maar mijn hart ligt hier. Ja. Um, en dat was ook mijn bij. Dus bij... als ze jou een huis aanbieden in de Vloed of zo, of aan de, aan de Zuidwal, dan kom je terug <laughs> ja, naar, naar... Ik voor. heb wel stiekem gekeken van de week in de krant, toen ik die plannen zag. En toen dacht ik, dit is het mooiste plekje van geworden om te, om te mogen wonen. Oh. Dus wie zal het zeggen? Ik voel me hier heel erg thuis. Ik voel me heel erg thuis met Jan van Bezaal. En bij zo'n initiatief als dit, hè, zoals de Annetje van Puinbroekkapel. Ja, daar kan je alleen maar ongelooflijk blij van worden. En uh, ik heb ook gezegd, uh, vorige week, vrijdag was het, in ja. missen, bij de opening, um, uh, in zo'n zo folder staan prachtige woorden. En ja. we praten ook met elkaar over sociale cohesie. Ja. En uh, ja. het culturele gehalte van zo'n dorp. Maar wat is het mooi als je dat zo heel klein handen en voeten kan geven. Ja. En zoals wij daar gewoon konden staan en konden zeggen. Ja. We gaan er iets moois van ja. maken. Ja. Ja. En dan ja. nou kunnen we helemaal officieel dat contract kunnen we uitspitten met elkaar. Ja. En zeggen oh, oh, oh. Wat moeten we toch aan veel voldoen met elkaar? Ja. Wel nee. Maar ik heb het idee. Ik zou ook zeg maar jullie bezig worden. Dat er ook een goede klik onderling Ach, ja, is. Dat ja. Een goede ja. klik onder ja. Ja, dat vonden wij ook. Ja, ja. Dus, ja daar ja, was, dat maar, was dat ik ook blij van. Ja. En, uh, en ik weet zeker dat wij ook kunnen vinden. Een ja. enorme goede ja. klik met Paul. Ja. Ja. En Paul het is wel een vereiste om iets dergelijks okay. van de grond te krijgen. Ja, ja. Als je dat niet hebt, dan wordt het een hele formele... Een reeks met afspraken. En dat kan. Maar ja. dan moet je ook alles tot in detail ja. op papier zetten. Ja. En moet je heel veel overleggen. Ik heb niet het idee. Ik, jullie... Nee, en ik denk ook als het op het moment dat het zo formeel wordt... ...dat we het niet meer leuk vinden. Nee, is... Dan, dan is er iets. Dan is het, het en dan, dan, dan En, en want, want toen ik dat las, dacht ik van... ...goh, leuk. Ik vond de benaming ook hartstikke leuk. Want toen dacht ik van... ...het is voor mij altijd de vraterkapel geweest mm -hmm. en gebleven. Ja. En nou moet ik in één keer... De aardje van puijenbroek ja, Even slikken. Ik, zal, ik had even zo'n... <laughs> ik er toch, ik slikte, heb er toch een vraag over. Ik slik, maar ik heet, een die echt. heet die kapel nou echt zo? Ja, of het ja is het die heet het. zo. Nee, nee, daar is. komt zelfs een bord bij te hangen. Een, die hangt, ook een, een stukkie, hangt, erop, oh, hangt er al. Oh, ja, een stukje oh, historie okay. beschrijft. Dus ook van, van de uh, geschiedenis van de Puijenbroek in Goorland. Dacht ik hè, dat er op komt Nee, er hangt nu een bord met twee logo's. Het logo van de stichting en het logo van de koninklijke van Puijenbroek. textiel. zeggen we nog meer. Alsnog één, proficiat. Hè? Dat is ja, dat was een, ook geweldig, een, geweldig natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk een geweldige, dus, geweldige uh, eer. Ja, die hè? twee. Ja, ja. ja. Het, het is uh, alles bij elkaar een heel heel bijzonder jaar. Ja. Wij hebben ook als startdatum van de stichting hebben we 1 juni gekozen, ja. de dag dat we 150 jaar bestonden. Nou, en ik denk dat uh, Harry van Puienbroek, de stichter van het bedrijf, ook gedacht goed gedaan. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. En Lucie de Kapel heet echt de Annetje ja. van Puienbroek. Nee, nee, ik, ja. Vond, ja. Ik, zit, ik, zit, ik denk want omdat het gelinkt is aan projecten die daar zich afspelen, nee, nee, kan ik nee, het me voorstellen nee, dat nee. die projecten onder, onder die naam, maar de hele kapel heen. Ja, ja. Ja. Dus in het cultureel centrum Jan van Bezaal hebben we nu een Annetje van puienbroek kapel. Ja. En ja. daarom is het natuurlijk ook zakelijk interessant. Hè? Dat heeft Paul ook allemaal heel goed ingeschat. Ja. Want alle uitnodigingen, berichtgevingen die de wereld ingaan, die gaan, daar komt ja. die naam in voor. Ja. Even, hoeveel mensen zitten er nog in, in de stichting? En er is een voorzitter, een secretaris. Ja, wij zijn PM, nog, Levo, we zijn nog met vieren op dit moment. Ja. Uh, we zijn met drie familieleden. Uh, Daar ben jij, Guus, zeker? Guus en Harry, mijn jongste zoon, is, ja. is secretaris. En dan is Peter van Zunder toegetreden. Die mm -hmm. kennen jullie ook, denk ik. Wie Peter van? Zunder. Oud politieman? Yes. Ja. Ja. Ja. Die en ook van was voor de beveiliging bij een of andere. Ja, ik ja? zie hem wel eens ja. een keer de wandelen met zijn vrouw. En dan valt hij me op door zijn nog vrij donkere haardos. Klopt. Dat klopt. Dan denk je ja. van zo vriend. Ja. Je bent toch op leeftijd en je hebt nog zwart haren dik in het haarje. Ja, dan haar staat ja. hij ja. me van zon. Dat klopt ja. ook. Oh. Oh. Uh, Heb je een goed iemand? Of, die, is, ja, die, die is heel kritisch. Ja. Uh, die heeft heel veel expertise. Ja. En uh, dat is prima. Hoe kom je als zo'n man aan? Gevraagd. Gewoon gevaar. Ja. Oh, je ja. wist dus wat ja. hij gedaan had. En, dan dacht ik, ja. Ja. Oh, en nou zijn wij nog zoekende naar zo iemand. Maar ik zou een voorkeur geven aan een vrouw. Ja. Ja. Oh, okay. In heel Varenbeek. Hè, dan zijn wij in beide gemeentes echt... Jij zit, jij, jij zit er niet in, afstrijd. Nee, nee, en ik uh, kom ook in als, als het jou nou vragen, dan kun je geen nee zeggen, heb ik voor jou net Nee, dat begrepen. is toch be, be, belang, belangenverstrengeling. Ik denk dat dit in dit geval... Scheen. Scheen. Nou, dat, ja, ja, dat, ja, dat zou, dat zou ja, niet ja, goed zijn. Nee, dat zou niet zijn. Nou, nou toch nee. vaak kun je toch verschillende mannetjes opzetten. Nee, dat kan niet. In dit soort dingen denk ik niet. dat weet ik zeker Maar dit soort dingen moet je heel voorzichtig zijn. Wat wel zou kunnen is, we hebben deze afspraak voor vijf jaar gemaakt. Dus over vijf jaar, en Annemieke zoekt dan nog steeds een vrouw. Over vijf jaar praten we verder. Dat is goed. Nou, we praten we toch tussentijds. Tussentijds ook, wel, ook hoor. Ja, ja. Maar je hebt gelijk, als, ja. het, als er ergens uh, ge ja. iets gevraagd wordt. wat te maken heeft met zo'n geweldige doelstelling. is het voor mij heel lastig om nee te zeggen. Dat klopt. Ja. En dan zijn er ook tussentijds uh, evaluaties gepland? Ja, tuurlijk. Ja. Wat is in ieder geval, voor vijf jaar ligt het zonne-meer vast. Stel, in het geval dat. Uh, ...het zou ook niet verder kunnen gaan. Mm -hmm. Alles kan natuurlijk, hè? Ja. alles kan. Hè? Maar dat is iets waar we ons nog niet over uitlaten. Dan denken we... ...we willen er met z'n allen een succes van maken... Dat willen jullie ook... Ja. Dat het over vijf jaar nog bestaat en ook zelfs ook kan worden gecontinueerd. Dat is toch, een, ja, uh, weet, is toch ja. het Maar uh, de andere ja. kant zou ook kunnen zijn, maar dan praat ik eventjes voor Annemieke. Uh, over vijf jaar zegt misschien de stichting wel: we besteden nu voor vijf jaar ons geld aan een ander mooi project in het dorp. wat ja. cultuur ten goede komt. Dat zou kunnen. Ja, ja dan moet ik ook over ja. mijn eigen. Ja. Uh, en en ik ga ook in maar mijn, in mijn dan blijft, Maar als... dan blijft de, de, de, de Annetje. Ja, voorbuimhoek blijft de wel zo heten. Dat denk ik niet. Nee. Nee, dat denk ik zeker niet. Oké, okay, dat die is was een beetje de onderliggende, onderliggende de vraag. Zo van, van, van, ja, met het Is dat een blijvende? Nou, ja. ja. Maar dat is ja. het dus niet. Het is Zolang dat project geldt, is het een Annetje van Puien. Maar het, het maar... is meer als een project voor mij. Het is toch wel een verbinding ja, ja, ja. die we ja. samen zijn aangegaan. Ja. En alle partijen willen er iets van maken. Dat is, ja. Ja. Dat ja. is wel heel duidelijk. En wij richten ons dus op twee gemeenten, dus het zou zomaar kunnen dat de gemeente heel en dat probeer ik ook bij, bij het zoeken en, en de projecten die ik voorleg aan mijn medebestuurders. Ja. Om daar ook een balans in te vinden. Dat ja. beide gemeenten ja. Ja. Ja. op dezelfde wijze behandeld worden. Goh. Keurig. Het is zo leuk. Nou, wij wij, wij, spreken, ja, hier, wij ja. spreken hier en nu af dat we de zaak kritisch blijven volgen. Dat is goed, dat mag. En dat we ja. jullie op, op gezette tijden Zet eens terugvragen. Terug, nou, ja. Hoe staat het nou erbij? Ja. En, uh, vertel ja. eens even iets erover. Dat ja. vind ik hartstikke leuk. Ik vind het leuk. heel leuk. Hier, dus. Nou, ik ja, denk dat wij ja. richting einde van de uitzending gaan. Ja, nou dan zullen we. Ik bedank jullie allen hartelijk. Ik vond het leuk dat jullie er waren. En het was voor mij toch ook leuk. weer een, een, een openbaring. Ik ben toch weer wat wijzer geworden. Want ik las de flyer en dacht van, daar moet ik echt even vragen over stellen. Ja, heb hmm. je goed gedaan Bernhard. Dus ik hoop dat ik niet brutaal ben geweest. Nee, maar... helemaal niet. Nou, ik vond het nee. de moeite waard. Nou, eens even kijken. Dat was het dan. Uh, dit was, was Goldse Kringen. En we bedanken onze gasten uiteraard uh, Annemiek, uh, Kees en Astrid voor jullie deelname aan het gesprek. En voor de technische ondersteuning. De EGA van... Hoe is jouw naam nou? Oh. Suzanne. Suzanne. Suzanne. Bedankt Suzanne. Kom jij volgende week ook terug? ga doe het net zo goed als Stefan. Kom maar terug dan. Golstekringen wordt het diverse malen herhaald, maar ook op internet. Zoek het maar eens op golsekringen Html. Ik bedank de luisteraars voor het luisteren en graag weer tot volgende week.